Het weer vanavond in het noorden bewolkt. In de rest van het land is het helder. Het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgen meer bewolking. Het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. Ah, de files van de avondspits beginnen nu aardig op te lossen. Bij Utrecht gaat het nog erg moeizaam door het probleem op de A2, de wegverzakking bij Everdingen. Verder is het nog erg druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Dat staat tussen Meer en Blarikum 5 kilometer. Dan die A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Langzaam rijden en stilstaan tussen Maarsen en Knopend Everdingen over 15 kilometer. Het wegdek is verzakt en voorlopig is er maar één rijstrook open. Het is ook nog erg druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er staat voorknopen plunette 4 kilometer. Was het de wintersport die februari zo duur maakte? Of waren het toch de jaarpremies van de verzekeringen?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 Onze gast is dirigent van het best bewaarde en veel geprezen geheim... van de klassieke muziek, de Nederlandse Bachvereniging, En hij is al een leven lang zoekende naar de waarheid. Want hoe zou het werk van Bach hebben geklonken... in de tijd dat Bach nog leefde? En hij denkt dat hij voor de Matthäus-passion... het antwoord der antwoorden heeft gevonden. Hier is Jos van Veldhoven. Uw presentator is Petra Apostel. Meneer Van Veldhoven, u hoorde net een stem uit het verleden. Ja, bij, de, bij, de, bij, de nieuws, bij het nieuws journaal. Ja. Uh, Gert Kluk, uh, jarenlang in mijn koor bij de Bachvereniging gezongen als tenor geweldige tenor en nu een geweldige nieuwslezer. En dat is een goede opleiding. Als je nieuwslezer wilt worden, dan, uh, dan begin je eigenlijk... bij de Bachvereniging en dan... Uh... Nou, het lijkt er een beetje op. Uh, veel mensen zullen de Basbariton Max van Egmond ook wel kennen. Ja. En uh, die was in de jaren, ik geloof, jaren 60 of 70 nieuwslezer. Bij, toen heette dat... De NTS. NTS, voor de NOS ik. nog. Ja. Uh, een bekende radiostem en die, die is een grote uh, solist. Met name ook voor de muziek van Bach geworden. Is er ook echt een relatie tussen een radiostem zijn, ik vraag dit ook een beetje voor mezelf, dat begrijpt u, hè? En, uh, uiteindelijk, en zingen? Ja, dat denk ik wel, maar dan vooral de relatie tussen de taal en zingen. Um, ik denk de uitspraak. Eens, ja, ik denk wel eens alle, alle zangleraren even vergetend. Uh, zelfs als je een ijverige zangstudent bent, dan oefen je misschien drie, vier uur op een dag... Maar je praat misschien wel zes, zeven uur op een dag. Dus de spreekstem heeft veel meer oefening dan de zangstem. Uh -huh. En ik denk dat dat eigenlijk even de voornaamste reden is... waarom zangstemmen uit de verschillende landen zo verschillend kunnen zijn. Een Spaanse stem die, die kan totaal anders klinken dan een Engelse stem. Dit lijkt eigenlijk een klein beetje op uw opvatting... dat de tekst van de Matthäus het uitgangspunt is voor de Matthäus... en niet per se de muziek. U begint met de tekst. Nou ja, wacht begint met de tekst. En dus moet ik het ook wel doen, want anders kan ik het niet begrijpen. Maar u bent toch totaal vogelvrij, eh, niet vogelvrij, maar vrij als, als man hoe met Bach om te gaan? Ja, ja natuurlijk. Ik, ik zou de tekst weg kunnen laten. En dan, en dan staat er ook heel veel moois op papier. Maar ja, ik, ik, ik, ik, ik vind het eigenlijk al mijn leven lang... Ik voel een soort onrust uh, als je ver van Bach af bent. Ik wil het kunnen begrijpen. Ik wil eigenlijk bijna zijn hand kunnen vasthouden... en kunnen begrijpen waarom hij dan die noten gaat schrijven. En dat lukt lang niet altijd. En soms kom je er dichtbij. Maar uh, dat, dat, dat heeft iets van een onbereikbare liefde... dat je iemands hand vast wil houden... terwijl die hand niet, in de, niet helemaal in de buurt is. Nee, nou ja, het is gek om zo over iemand uit, uit de 18e eeuw te spreken. Maar, maar inderdaad, ik, Bach voelt wel als een vriend... Uh, uh, liefde is een groot woord. Wel voor zijn muziek natuurlijk, maar we kennen Bach niet als persoon. Daar kun je eigenlijk alleen maar over fantaseren. Ja. Maar uh, ja, er is een moment geweest dat dat vel papier leeg was. En dat, he, dat, is, dat is al zo'n prachtig beeld. Dat Bach dan lijntjes moet gaan trekken eerst gewoon. He, of hij laat het zijn kinderen doen. Maar dan moet er eerst gewoon voorbereid worden. En dan is het nog steeds leeg. Er staan nog steeds geen noten op. En dan kijkt Bach in die teksten, want die zijn er al wel. Of dat nou een bijbeltekst is of een, of een gedicht wat net is gemaakt. Hij heeft heel veel gebruikt. Hè, uit zijn nou, of een koraaltekst uit de 16e eeuw. Ja. Hij, Bach heeft heel veel gebruikt, wat er al was. Maar allemaal teksten. En dan, dan doopt hij zijn veer in de inkt. En dan komen die goddelijke noten op papier. Maar dat moment, dat vind ik eigenlijk een van de meest fascinerende momenten, omdat om daar iets van te kunnen begrijpen. Ja. Wij gaan uh, straks verder inzoomen op dat enorme raadsel, het raadsel dat Bach heet. Uh, u, u staat uh, dit jaar niet op Goede Vrijdag in Naarden te dirigeren. Dat doet u om, om het jaar. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Ja, um, sinds ik bij de bakvereniging werk... Um, uh, doen we dat zo. En eigenlijk achteraf is dat een ongelooflijk uh, gelukkige keuze geweest. Omdat ik zelf geloof dat zo'n rijke en lange traditie die Naarden kent... Hè, bijna 90 jaar nu voeren ja. we de matthäus daaruit die heeft natuurlijk ook alle ingrediënten in zich... om tot een soort routine te vervallen. En juist het feit dat we gastdirigenten hebben... dat ik het niet zelf elk jaar uh, uh, dirigeer... Uh, maakt dat, dat het als het ware jong blijft. Uh, verfrissend ook. Gastdirigenten nemen vaak hun eigen ideeën mee. Net een andere invalshoek, een ander Mag, mag u zich daar totaal niet mee bemoeien? Uh, mm, ja en als, nee. Als ik heb veel van... met gastdirigenten over zeg maar, het kader... Dus, dus uh, de laatste jaren voeren we Bach in kleine bezetting uit. Ja. Daar is van alles over te zeggen. Maar uh, daar spreek ik bijvoorbeeld wel over met gastdirigenten. En, en ik kies dan collega's die, die eigenlijk uh, min of meer daar gelijksoortig ideeën over hebben. Er zitten wel accentverschillen tegen. Maar daar is, ik, we overwegen niet om iemand uit te nodigen die nu ineens weer een koor van honderd mensen terug wil. Juist. En iemand die een jubel Matthäus wil, die moet maar ergens anders in te Nou, gaan. nee, dat, dat, dat is ook niet waar. Want. Ook met één stem kun je jubelen. Ik bedoel, dat maakt natuurlijk... <laughs> We moeten de aantallen niet vermengen met de, met de inhoud. Met de toon. Dat, dat zijn twee verschillende de dingen, deeg. denk ik. Maar de, ja, daar spreek je wel over met een collega. Maar verder is eigenlijk een dirigent heel erg vrij in zijn keuzes. Dus bijvoorbeeld wel in tempo? Ja, bijvoorbeeld. En daar weten we eigenlijk heel weinig van. En zit, u dan, zit u dan feitelijk de hele tijd tijdens het repetitieproces... En, en, en, het, en het concert zelf op uw handen? Is het moeilijk om weg te blijven? Bij? Nou, dat zou zo zijn als ik daar echt bij zou zitten. Maar ik loop wel eens binnen, maar dat is dan vaak bij het begin van de repetitie. Ik, ik, het is niet zo dat ik dat hele proces volg. Uh, dit jaar bijvoorbeeld ben ik op hetzelfde moment aan het werk in Duitsland... dus dan ben ik er fysiek mm. niet eens bij... Wel op de dag zelf, Goede Vrijdag. Op goede Vrijdag uh, probeer ik dan wel aanwezig te zijn. U gaat dan ook spreken? Uh, of niet, niet tijdens de uitvoering van de matthäus -passie. Nee, nee, maar wel voorafgaand aan een, een, een praatje? Of uh, is dat op een andere dag? Ja, op vrijdag dan uh, heeft de bachvereniging altijd gasten, uh, waaronder de. Uh, leden van het kabinet ja. die graag naar de Mattheuspassie willen komen luisteren. Dat is ook al een lange traditie. Hoeveel zijn er dat dan? Mogen ze allemaal komen in ja, principe? Ja, iedereen die, die in het kabinet zit, krijgt een uitnodiging. En uh, niet iedereen neemt die uitnodiging aan. Maar daar zit altijd wel. Uh, het merendeel is daar wel aanwezig. En uh, ja, dat ben ik wel als een heel uh, dierbaar iets gaan beschouwen. Omdat natuurlijk. Kijk, mensen met zo'n drukke agenda en met zoveel aan hun hoofd die zeggen eigenlijk tegen zichzelf... nu zet ik één dag een kruis door mijn agenda... Mm. en ik ga op die harde stoel in Naarden naar Bach luisteren. Een dag lang. Ja, dat, dat vind ik iets ongelooflijks eigenlijk. Uh, u, u bewondert ze omdat ze dat moment van bezinning... of hoe je het ook uh, wil noemen... Nou ja, ze gunnen zichzelf dat moment, zo zou je het kunnen zeggen. Maar en het is voor jullie, denk ik, ook interessant... dat, dat, dat zo'n hele stal aan politici... Ja, de neus laat zien, of pakt dat niet de, per se De buitenwereld uit? kijkt daar kijkt graag naar op die manier. Maar je, je zou eigenlijk verbaasd staan, er is eigenlijk heel weinig protocol op die dag in, in Naarden. We, we, we doen ook niks speciaals daarvoor. Uh, pf, eigenlijk is er één publiek waaronder deze mensen. Het voelt niet als een, als een apart deel van het publiek. Maar wat, wat u toen dus straks zei, is waar. Uh, ik, ik heb al heel erg lang, vooraf houd ik een kort... Uh, praat je voor dat gezelschap over de Matthäus-passie... dan, dan uh, maak ik het uh, eigenlijk niet gemakkelijk. Ik spreek echt over soms ingewikkelde onderwerpen... maar probeer het op een manier te doen die iedereen begrijpt. Ik probeer ze ook echt iets mee te geven... wat ze daarna bij het luisteren van de Matthäus uh, nou ja, kunnen gebruiken. Of wat hen helpt om het te beluisteren. En, echt een, een muzikale, ja, korte heb, muzikale lezing. Ik heb wel eens over de symboliek van toonsoorten gesproken... of over of over, over de retoriek in de Matthäus... of over uh, de manier waarop Bach, Bach instrumenteert... Of, of de manier waarop Bach uh, thema's verzint in de Matthäus. Gewoon echt bijna soms uh, muziektheoretische kennis... of muzikologische kennis. Gaan een minister schapen? Of, uh... Nee, nee, nee. nee. Ik, ik vind het Voor mezelf spreekt het ook wel een sport om dat dan zo te doen... dat ze bij de les blijven, zal ik maar zeggen. Maar zo je zou versteld staan hoe dankbaar de mensen zijn... als je ze dat aanreikt. En uh, ja, dat zijn eigenlijk ook heel dierbare momenten geworden... Uh, wat alleen maar die dag waardevoller maakt. De, de, de, het kabinet heeft, heeft echte echt uh, Bach-liefhebbers. Ja, ja, geen, en, geen twijfel. En ook bach ze eigenlijk, of? Nou, ik neem aan dat ze dat niet zullen laten merken en misschien zijn ze ook wel niet aanwezig. Dat weet ik niet. Dan kan ik het helemaal niet controleren. Kent u kent u de echte Bach-liefhebber of herkent u de echte uh, Bach-liefhebber? nou, in de politieke arena. Er zijn arena? veel politici die niet alleen formeel niet alleen naar Naarden kwamen omdat ze formeel waren uitgenodigd... maar ook na de jaren nadat ze uh, minister zijn geweest of staatssecretaris... Uh, met grote regelmaat naar niet alleen de Matthäus... maar ook naar concerten van de Bachvereniging zijn gekomen. En wie, ja, over wie heeft u het dan? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, minister De Ruiter. Het is een hele dierbare muziekliefhebber ja. die veel in Naarden is, uh, is geweest. En uh, minister uh, Donner zie ik veel op concerten. Het zijn echt uh, mensen die echt van... Uh, die je groot plezier doet met, ja. uh, met, die, met die muziek van ja. ik, ik, ik ervaar vandaag en uh, de afgelopen dagen iets, iets raars... dat bij alles wat ik lees in de krant, of het nou groot is of klein... denk ik, ja, het zal wel. Maar eigenlijk is de hel nu in Japan uh, ja. uitgebroken. Dat relativeert ontzettend alles wat we aan het doen ja. zijn en aan het denken zijn. Hoe ervaart u dat eigenlijk op dit moment? Ja, het is letterlijk onvoorstelbaar. Ik bedoel... Ik, ik leef hier in Amsterdam, Utrecht, en aan de andere kant van de wereld gebeurt zoiets wat je alleen maar via de televisie ziet, uh, onvoorstelbaar letterlijk. Het, het, het komt heel dichtbij, want toevallig op de plek waar nu die ramp met die kerncentrale is, uh, uh, uh, zouden we met de Bachvereniging aan, aanstaande december de hoge messen van Bach uitvoeren. Mm -hmm. En we hebben een tournee naar Japan in die tijd. Uh, u heeft ja, ook met dit... de Bachvereniging in Tokio gestaan, ja, onder andere? Ja. Dus we zouden nu ook weer komende december daar naartoe gaan. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat lopen. Maar um, ja, op, de, op dit moment kun je eigenlijk alleen maar bij die mensen daar in Japan zijn. Want dat is eigenlijk van een schaal die wij hier helemaal niet kennen. Dus uh, ja, letterlijk onvoorstelbaar. Mm -hmm. Ervaart u dan muziek eigenlijk anders? Of, of is dat te veel gevraagd? Ja, ik weet het niet. Uh, het soort van diepte... Bij bijvoorbeeld het horen van zo'n ramp. Of, of ik neem ook aan... Ik, ik heb eigenlijk tot nu toe een redelijk uh, ja, gelukkig leven in die zin... dat mij geen grote rampen zijn overkomen. Ja. Uh, mijn vader is gestorven, maar van iedereen sterft de vader een keer. Ik bedoel, dat is een groot verlies. Ja. Ik heb een broer verloren. Dat zijn grote emotionele momenten uh, in je leven. En wat ik wel herken uh, bij sommige componisten... en met name bij Bach, is dat... Uh, het soort van diepgang... dat je dat soms ook in zijn muziek tegenkomt. Weliswaar in een heel andere context. Dat kan dan ineens zijn in een cantate voor de Zoveelste Zondag na Pinksteren. Uh, of Trinitatis. Um, maar ineens kan daar zo'n aria zo'n diepgang hebben. En zo precies een, een gevoel raken... Uh, dat het vaak uh, scènes uit je eigen leven verbindt... met die muziek uit de 18e eeuw. Dat is eigenlijk een heel bijzonder fenomeen. En Er zijn niet heel veel componisten... Uh, die dat kunnen, dat ze dus, als het ware, die, die zwarte inkt... dat dat tegelijkertijd dit soort universele emoties ja, bijna sublimeert. Uh -huh. uh, Herkent u dat eigenlijk meteen, diepgang in muziek? Nou, je moet er soms wel naar zoeken, maar soms is dat eigenlijk ook zo... on... ja... Uh, on, onvermijdelijk bijna... Uh, Sommige stukken in, in mijn repertoire, zeg ik... maar dat zal voor, voor iedere muzikus anders zijn... maar dus mijn repertoire, hè, met name de klassieke muziek... uit de 17e, 18e, 19e eeuw... Um, dat um, ja, da, daar, daar kun je niet omheen. Eigenlijk bij wijze van spreken, elke keer als je dat uitvoert... dan... Is de, ja, kippenvel is een te, te oppervlakkige omschrijving. Ja. Dan kom je iets tegen wat eigenlijk niet in woorden te vatten is. Dat wo zo wordt muziek ook vaak beschreven. Het dat is, dat is natuurlijk een enorme paradox... Dat, dat je iets uitvoert met zoveel diepgang en zoveel emotie... maar dat op het moment dat het heeft geklonken... het weer weg is en nooit meer terug zal komen. Ja. Dat is heel anders als een schilderij bijvoorbeeld... wat je kunt blijven zien. Uh, dat is bij muziek niet zo. Uh, uh, maar muziek schijnt, uh, zeg, zeggen velen... en ook kun kunstenaars uit, uit andere genres schijnt wel het dichtst, dichtst bij te komen, dichtst bij ja. de mens. Ja, dat denk ik ook. Uh, het, het, uh, waarom raakt een simpele opeenvolging van een paar akkoorden... in de vroege 17e eeuw, want in die tijd zijn de harmonieën... vaak nog heel eenvoudig, zeker vergeleken met de tijd van Bach. Met een pure melodie die zonder veel ingewikkelde constructies... in elkaar is gezet... Waarom snijdt dat door ieder hart heen? Dat is zo'n moeilijk te bevatten, onderwerp. Uh, componisten hebben, hebben toch het vermogen om, om iets met onze ziel te doen soms. Wat, wat eigenlijk, ja, zoals ik net al zei, nauwelijks in woorden te ja. vatten is. Ja. We gaan zo meteen luisteren naar een stuk wat, wat die reputatie heeft. En, en dat is volkomen begrijpelijk als je, als, als je het hoort. Erbarme Dat is voor, door heel heel veel mensen wordt dat. Uh, als, als troostend ervaren en als heel diep diep emotioneel ervaren. Kunt u eigenlijk aanwijzen of, of de vinger erop leggen wat dat is? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet of moeilijk. Uh, ik bedoel, ik, ik kan beschrijven hoe mooi die noten zijn... en hoe bijzonder uh, Bach dat in elkaar heeft gezet. Uh, en ik... Ik kan begrijpen het moment, het stuk komt uit de Matthäus-passie. Het is een heel dramatisch moment in die passie. Uh, Petrus heeft, uh, heeft uh, zijn, zijn meester verlogen, Iets wat niemand verwacht. En Bach en zijn kerk uh, en de gelovigen trekken de conclusie van... ja, wat nu Petrus heeft gedaan, kan iedereen van ons overkomen. En er komt dus een enorm schuld... Bewustzijn van iets waar, waarvan je afhankelijk dacht, dat zal mij nooit overkomen... en waarvan iedereen nu doordrongen is van... ja, maar dat kan zomaar met iedereen gebeuren. En dan schrijft Bach die aria. Die aria. Uh, het kost niet heel veel fantasie om diezelfde situatie... buiten de Matthäus in heel veel andere momenten van het leven... Mm -hmm. te vertalen als het ware. Maar daar gaat het stuk eigenlijk helemaal niet over. Het is gewoon een gedeelte uit het leidersverhaal uit de Bijbel... Maar ja, Bach weet op een of andere manier precies de noten te pakken die dan nodig is. Het is uh, hij gebruikt het hele palet aan, aan instrumenten wat hij heeft. Hè, bijvoorbeeld de retoriek in, in Bach's muziek speelt een grote rol. De, die aria ook zit vol met retorische figuren die er allemaal op gericht zijn... om precies alle snaren in onze ziel uh, af te stemmen op dat ene gevoel wat daar gevoeld moet worden. Ja. Ja, en, de, en de toonsoort draagt er aan bij. En de, en de maatsoort draagt er aan bij. En de instrumentatie draagt er aan mee. Zo'n viool die heel dicht bij de menselijke stem zit. Ja. Het feit dat, dat die viool dan in een soort netwerk terechtkomt... met zo'n alt, ook al zo'n bijzondere stem. Ja, we, we gaan gewoon luisteren, denk ik. Ja, opnieuw... Woorden kunnen niet uitdrukken wat je voelt bij zo'n... U, zo u moet het afleggen tegen, tegen de muziek. Wel muziek die u overigens, deze uitvoering heeft u zelf gedirigeerd. Dit is Naar de vorig jaar, nu op CD verschenen. We gaan luisteren. Barmedich uit de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, die vandaag te gast is in kunststof. U kunt reageren op deze uitzending via onze website Radiokunstof.ntr.nl. Oh, dat is, geloof ik, niet onze website, dat is onze uh, mailadres, wat ik nu oplees, geloof ik. Hè? Maar goed, Radiokunstof.nl zal het wel zijn. Hoe dan ook. Uh, wij hebben de, die, die cd, die registratie van vorig jaar, uh, Jos van Veldhoven, die gaan we gewoon heel uh, royaal weggeven aan onze luisteraars. De, uh, uh, daar hebben we een vraag bij bedacht. En degene die de vraag goed beantwoordt... die krijgt die drie cd's van de registratie van vorig jaar. Een hele bijzondere registratie waar, uh, waar u zo meteen nog meer over gaat vertellen. Onder andere koor en asymmetrisch... en wat er allemaal niet bij komt kijken bij zo'n uitvoering... Uh, die, uh, Mensen die het antwoord weten op de vraag. Weet u de vraag nog? Uh, de vraag is: wie dirigeerde de matthäus Passion op de eerste uitvoering op Goede Vrijdag in de traditie van de Nederlandse Bachvereniging? Ja, de Nederlandse Bachvereniging is 89 jaar geleden geloof ik opgericht. Hè? En ja. daar was een dirigent, die heette niet Jos van Veldhoven, even voor de duidelijkheid. Als u het goede antwoord heeft, gaat u dan naar onze website radiokunststof.com. NL. En via ons gastenboek geeft u het goede antwoord. En de eerste die met het goede antwoord komt, die krijgt die prachtige cd van ons. Jos van Veldhoven is dirigent en sinds 1983 muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging uh, Staat dus niet dit keer in naden. want dat stond hier vorig jaar. Is daar natuurlijk wel uh, bij aanwezig om te zien hoe de collega's het doen. Uh, en wat wel leuk is, is om te zien dat niets veranderlijker is dan de Matthäus-Passion. Dat er enorme ontwikkeling hoort bij... Ja, zo is het. We weten niet hoe Bach het heeft gedaan. Daar zijn natuurlijk geen opnamen van. We weten wel dat iedere generatie, iedere tijd... met die Matthäus-Passion, maar ook met de andere muziek van Bach... en met de muziek van zijn tijdgenoten, anders omging. De uitvoeringen van Mendelssohn hebben heel anders geklonken... als de uitvoeringen van Mengelberg in deze eeuw of de, antwo de uitvoeringen van Anton van der Horst bij de wachtvereniging later. En nu zijn we in onze tijd aangeland... en doen we het uh, uh, naar ons beste kunnen en inzicht. Maar uh, het is niet alleen het verschil in uitvoeringspraktijken... van de verschillende collega's in de verschillende tijden. Zelfs binnen één mens, binnen één mensenleven... kan uh, de Matthäus Passion enorm uh, veranderen. Bijvoorbeeld binnen uw leven. Uh, ja, maar ja, dat is eigenlijk niet te vermijden, omdat... Uh, Bach is verstopt alles. Eigenlijk komt het daarop neer. Uh, het is allemaal heel erg impliciet wat hij schrijft. Uh, uh, er zitten de, de, de prachtigste mededelingen verstopt... in ingewikkelde in, in constructies met polyfonie. Of, of Bach kan, kan soms een, een geweldige, eenstemmige melodie schrijven... en dan, en dan een enorm complexe harmonie suggereren. Uh, wat ik maar wil zeggen is dat Bach altijd... altijd uh, Verstopt bijna. Maar dat doet hij op alle niveaus. Ook, ook zijn partituren. De noten zijn wel mooi geschreven. Je weet dus wel hoe hoog iets moet of, of hoe lang. Maar er staat vaak niet bij hoe hard of hoe snel. Dus elke of, keer. Of voor welke ja. instrumenten. Dat maakt Komt dus er een nieuwe werkelijkheid. Ja, dus, dus, dus een collega van mij zal daarin andere cursussen maken als ik zelf. En ook als je zelf verder blijft studeren en denken, dan kom je ook af en toe gewoon op nieuwe onderwerpen uit. En uh, ja, wat is er dan beter om in zo'n geval dat ook echt met een klinkende uitvoering uh, te, bekronen. Te, te bekronen of uit ja. te proberen? Zo, ja. zo, zo gaat het. Het is verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bos tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen, 8 kilometer. De weg is daar verzakt, er is daardoor maar één rijstrook beschikbaar. Verkeer richting het zuiden kan beter via de A27 omrijden. Radio 1, en in Kunsthof praat ik vanavond met Jos van Veldhoven, dirigent en sinds 1983, 1983 muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging. We hebben het over de Matthäuspersoon en hoe die zich geëvalueerd heeft. Zelfs uh, in handen van Jos van Veldhoven zelf, die natuurlijk al heel vaak voor de Matthäus heeft gestaan. Uh, wat is eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling die de Matthäus onder u heeft ondergaan? Nou, ook ik uh, ben tot de ontdekking gekomen dat. Uh, de muziek van Bach, de ingewikkelde muziek van Bach... soms enorm gediend is met een, met een kleine bezetting. Mm. Uh, en met klein bedoel ik dan uh, niet, niet, niet kamermuziek... maar, uh, maar dus uh, de bezettingen van de jaren tachtig... Uh, met koren van twintig of meer mensen... en met strijkersgroepen van vijf, zes strijkers in een, in een violengroep... die zijn eigenlijk zelfs voor Bach's muziek... naar mijn, naar mijn oordeel nog uh, aan de grote kant... En mijn het is steeds kleiner geworden. Ja, u. mijn ontdekking is dat die kleinere, naar, naar kamermuziek neigende uh, bezettingen... eigenlijk een enorme rijkdom zichtbaar maken die, maken die in die partituren verstopt zit. Vaak in middenstemmen of uh, in extra lagen die Bach toevoegt. En dat is gewoon veel lastiger in grotere bezettingen. Dat wordt als het ware dicht gemetseld als je er een heel nou, groot orkest achter hebt Gemetseld is een groot woord, maar het is veel moeilijker om dat allemaal transparant te houden. En een andere evolutie die ik zelf ook wel heb doorgemaakt... is wat betreft de rol van solisten. Ik, uh, in mijn beginjaren heb ik eigenlijk gedaan wat, wat gebruikelijk was... ook om me heen. Uh, dan werden de solisten uitgenodigd en die zaten dan vaak op een stoel... voor het orkest te wachten totdat ze hun uh, solo-aria uh, konden ja, zingen. Ja. Uh, en in het geval van Jezus zat hij soms heel erg lang te wachten. Omdat er hele lange stukken in die passie zijn waar Jezus eigenlijk weinig zegt. Dus dat waren zangers die als het ware een rol innamen. En in Bach's tijd was het natuurlijk anders. Daar, daar heeft Bach met zijn zangers net, net op dezelfde manier gewerkt... als nu nog steeds in een orkest. Dat waren groepen muzici. En dan één van de, van, de, van de zangers, de Primus Interparus... Zou je kunnen zeggen, ja. die doet dan een stap naar voren en, en zingt een persoonlijke reactie, zingt een aria bijvoorbeeld. Dus solisten zijn dan veel meer onderdeel van het ensemble. En eh, dat is een werkwijze die we de laatste jaren bij de Bachvereniging gebruiken, en die, die een enorme coherentie in het ensemble geeft. en die ook alle verhoudingen binnen het ensemble eh, verandert. En eh, ons eh, bevalt dat eh, heel erg goed. Het is voor Bachs muziek uitstekend. Je zou het bij wijze van spreken niet doen voor Hendelsmuziek... of voor, voor de muziek van uh, Mozart of Haydn. Maar voor Bach is het een hele mooie, ja. mooie uh, uh, uh, werkwijze en een mooie bezetting. Vorig jaar kwam u uh, met iets wat ik denk ook revolutionair is. U besloot toen enkelkorig en asymmetrisch de Matthäus uit te gaan voeren. Dat was ook nog niet zo heel vaak zo vertoond, toch? Nou... U, u zegt het erg uh, spannend. Ja, daar uh, hou ik ook van. <laughs> uh, want de Matthäus is natuurlijk een dubbelkorige compositie. Uh, Bach schrijft hem op voor twee koren en twee orkesten. En die zijn zelfs precies. Uh, hebben, kennen zelfs precies dezelfde bezetting. Ja, ja. Uh, maar ik was een aantal jaren geleden gefascineerd door een muzikoloog die een boek schreef over de Matthäus-passie. en die daarin betoogde: van ja. Uh, op een bepaalde manier worden we eigenlijk door die perfecte symmetrie een beetje verblind, want zo symmetrisch is dat eigenlijk niet. Als je kijkt naar de functies van die beide helften van, de, van, van ja. het gezelschap, dan, uh, dan zie je dat het verhaal zelf in het eerste koornorkest wordt verteld. Daar zijn ook alle belangrijke arias die we net hebben gehoord. Bijvoorbeeld Elbarmendich is een aria uit het eerste koor. En de rol van het tweede koor is eigenlijk een hele andere. Die, uh, dat is een groep zangers die vragen stelt, die persoonlijke reacties geeft... die een aria vaak van commentaar voorzien. Veel meer de commentaarfunctie eigenlijk. Uh, en, en ik dacht, dat is eigenlijk een interessante manier van kijken... dat je dus niet zozeer naar de Matthäus-passie kijkt... als een grote dubbelkorige compositie... maar eigenlijk als een complexe enkelkorige passie... die als het ware een soort extensie heeft in de vorm van dat tweede koor... die, die ruimtelijk zeg maar, commentaar geeft... Of, of een dialoog tot stand brengt. En dat heb ik eigenlijk vorig jaar eens geprobeerd... ook in klank eh, zo vorm te geven. Dus dat leverde dan inderdaad verschillende ensemble's eh, op. Eh, vier solisten in het eh, tweede koor... en een echt koor in het eerste koor. Eh, dus verschil, verschil in klankintensiteit. Eh, en zo hebben we het ook vastgelegd op de cd. Ja. Ik dacht eigenlijk... Uh, waarom zou je dat niet in zo'n jaar doen? Er zijn al vele opnames van de Matthäus gemaakt... en dit voegt gewoon weer een nieuwe lezing toe... aan de vele opnames die we al hebben. Nou zegt u het, ik probeer het heel spannend... en nu zegt u het heel bedaard... maar ik kan me niet voorstellen dat er niet een, een zekere mate van opwinding... in u plaatsvond toen u dit Eureka-moment beleefde. Nou ja, ja, jawel. Opwinding in de zin van dat je het kunt realiseren, maar het idee is Niet van mijzelf, dat, dat is van, van die muzikoloog die ja, dat boek had gelezen. Tuurlijk. Ik ben degene die het dan, als het ware, in klank kan veranderen. Maar je vertalen moet het wel omarmen, he? je moet het omarmen, en, je moet het. En, en het is eigenlijk nou. Incorporeren. Op, opwinning als is maar. niet het goede woord, het, het is meer een soort. Ja, eigenlijk wel een groot gevoel van dankbaarheid dat, dat naar de, de plekken waar dat ook kan. Dat, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots dat die lange eerbiedwaardige traditie er niet toe heeft geleid dat het. Verstaard verstart is, is en ja. vastzit, maar ja. dat dat een plek is, is geworden waar, waar ook. Uh in 2010 dit idee een keer zo kan worden gedaan. Het zal, het zal geen eeuwig leven hebben, maar het is, we hebben het vorig jaar gedaan... en we hebben het kunnen vastleggen op cd. Ja. Dan gaan we even de luisteraars uit hun lijden verlossen. Want het schijnt dat nu ongeveer alle luisteraars van, van kunststof zich... Uh, <laughs> en dat zijn er velen, uh, zich melden per mail. Uh, dat, daar kunt u beter nu maar mee ophouden. We vinden het wel heel sympathiek dat u mailt. Maar we hebben denk ik al een winnaar, uh, want wat is Het goede antwoord. Uh, de eerste dirigent was Johan Schoonderbeek. De eerste dirigent was Johan Schoonderbeek. De eerste dirigent die uh, voor de Nederlandse Bachvereniging de Matthäus Passion dirigeerde. En dat antwoord kwam van Wout van Tongeren. Althans, het eerste goede antwoord kwam van Wout van Tongeren. En die krijgt van ons toegestuurd als hij zijn adres eventjes gewoon... Uh, rustig aan ons mailt. Ja, ik zie al een duim in de lucht gaan van iemand die daar heel verantwoordelijk voor is. Die zorgt er dan hoogstpersoonlijk voor dat die cd-box naar u toe komt. Meneer van Tonger. gefeliciteerd. Ik denk dat heel veel mensen dat antwoord... Was. Is dat een moeilijk antwoord, hè? een moeilijke vraag? Nou, dit soort antwoorden zijn via Google nooit meer moeilijk, denk ik maar. <lacht> <lacht> dus hij is echt meer. Nee. <lacht> Jammer eigenlijk, hè? Ja. Ik... Uh, wil met u eventjes een, een, een, een soort vergelijkend waaronderzoek doen. Want we hebben het natuurlijk over de uitvoering van de Matthäuspersoon. Uh, uw, uh, uw Matthäus, de Matthäus onder uw uh, uh, handen, is eigenlijk soberder geworden, hè? kleiner. Uh, er zijn ook hele andere opvattingen, juist van zoals vroeger het concertgebouworkest bijvoorbeeld. Dat was toch veel groter, en met een groot orkest. We, we gaan even drie fragmentjes uh, luisteren. En, en dan wil ik even horen hoe u hier tegen aankijkt. Meteen wie dat was eigenlijk, die eerste? Nou, dat moet een hele oude opname al zijn. Ja, we hoorden ook kraken, hè? Ja, maar ook echt een orkest wat uit de symfonische traditie komt. Uh, met een bijna ouderwets vibrato, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Dus ja. dat, uh, wat denkt u dat het was eigenlijk? Nou, ik, het zou die Mengelberg uitvoering kunnen zijn. Ja, of dat wat? klopt. 1939, ja. concertgebouworkest. Nu even luisteren, dit is hetzelfde stuk. Ik die... Uh, ik weet nou, niet wie hem heeft gemaakt, maar dat is ook een, een, een symfonieorkest. Ik denk wel een goed orkest. Maar met een enorm snel tempo. Uh... Dat viel wel meteen op, hè? Ja. Uh, waar, zij... waar gokt u op? Ik heb geen idee. U maar kunt dat... een maar... cd-box winnen. Oh. Nee. <laughs> nee, maar het, je, je hoort... Begrijpen doe ik het niet helemaal, want het is... Kijk, Bach schrijft dus het begin van de Matthäus-passie. Ja, precies. En dat, die grote klaagzang waarmee Bach dan begint... dat is eigenlijk toch uiteindelijk gestoeld op een dansvorm. Ja. En uh, die dirigent kiest dan voor een hele snelle dans. Het is uh, Ricardo Chayy, was nou, dit, ja, ja. in Leipzig. Het zal hij zijn uh... temperament zijn. Maar, de, <laughs> <laughs> maar zoals ik al eerder zei, eigenlijk uh, Bach, Bach schrijft nooit iets in zijn partituur daarover. Dus... Zo zie je maar weer hoe groot die Twee keer zo snel als die eerste uitvoering. Ja, ik geloof het graag. Ja. Ja. Ja, dat eerste was tien minuten en ik geloof dat hij het in vijf minuten ja, doet. Het ja. kan altijd sneller. Deze uitvoering herkent u natuurlijk meteen. Ik geloof dat wij dit zijn. Ja. ja. Um, maar, maar inderdaad, nou, u, u begint over het tempo van dat openingskoor. Dat beroemde openingskoor. Het is aan de ene kant een klaagzang, maar Maar um, ja, er zitten ook pastorale elementen in. Uh, en Bach kiest dan... Uh, de dansvorm bij uitstek voor, voor zo'n soort uh, affect zou dat heten, he, gevoel. Ja. Uh, de Siciliano, een niet al te snelle dans. Maar die wel een duidelijke cadans van een dansvorm heeft. Maar die dat lamento-karakter, dat klaagzang-karakter ja. ook intact laat. Dus voor mij is dit bijna een onvermijdelijk tempo, zou ik maar zeggen. Ik, ik begrijp dus niet, niet goed wat Chahir doet in, in de opname hiervoor. Hij heeft er ongetwijfeld zijn redenen voor gehad, maar ik begrijp ze alleen niet. Dus. dus uh, Is het ook zo, wat in de, in de, in de historie van de Nederlandse Bachvereniging was het zo dat de Bachvereniging, oh, hoe stond het er nou ook alweer heel mooi... precies stijlzuiver en stichtelijke tegenhanger wilde zijn... van de, van de, van de passietraditie van bijvoorbeeld Amsterdams concertgebouw. Nou, dat vond men in de beginjaren. Uh, en ik denk ook wel dat het een heel authentiek gevoel was. Men, men had het idee, dit kan niet waar zijn. Zoals zich dat, dat theater zich afspeelde in die, in die wereldlijke zaal... want dat was toch het concertgebouw. Uh, en, en, en vrijwel moeiteloos stapte men dan van de stijl van Malersinfonie... over op de Johannespassie van Bach. En ja. dit kan toch niet waar zijn. En men vond bijvoorbeeld heel erg authentiek... dat die muziek eigenlijk in een kerk thuis hoorde. Uh, en, men en dat is... er niet geklapt werd, ja, dat was werd. Nog, ja, vanzelfsprekend in de kerk klapte men niet... Uh, maar gaandeweg zijn daar natuurlijk heel veel elementen bijgekomen. Ook uh, sinds de 70e en, en 80e jaren zijn, hebben we echte barokorkesten gekregen. Uh, mensen die zich gespecialiseerd hebben in de, in de uitvoeringspraktijk uh, van Bach's muziek. Uh, we hebben net naar die Arie R. Uh, geluisterd. Uh, daar speelde Johannes Leertouwer, die vioolpartij. Ja. En uh, Johannes is niet alleen een voortreffelijke violist, maar dat is... Ongelooflijk hoe hij in die aria een soort dialoog aangaat met die zanger. Hij spreekt als het ware met zijn viool. En dat is een taal en dat is een, een, een gedachtegoed, maar ook een, ja, een wereld bijna, die je, die je niet even binnenstapt. Daar moet je je echt in verdiepen. Dat, daar, daar, daar gaat letterlijk vaak een half mensenleven aan op. Uh, en en, en, en Leertouwen heeft al heeft zijn jaren uh, mee. Hij heeft een grote, lange reeks van ervaringen. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt voor vele mensen in het orkest... die vaak al twintig of dertig jaar lang zich met de muziek van Bach intensief bezighouden. Er komt overigens over over, uh, over een aria, over, over die aria. Er komt nog een vraag binnen van een luisteraar. Die vraagt zich af... waarom wordt zo vaak de altpartij van aria door een man gezongen... zoals ook weer hedenavond? De mannelijke kopstem komt naar mijn mening niet overeen... met de intentie van de tekst, schrijft meneer Spoon. Ja, dat is, mo is moeilijk te beantwoorden, want uh, dat is natuurlijk dan toch in, in eerste instantie ook wel een smaakkwestie. Ik denk dat het uh, in Bachtstijd door een jongetje is gezongen. Uh, die uh, uh, We weten eigenlijk weinig van het gebruik van facetstemmen, want dat was het stemgebruik ja. wat we hier hebben gehoord ja. in Bachtstijd. Mogelijk uh, waren jongetjes al in de overgang van hun stemmen? En hebben ze in, in die positie ook de, de altpartijen gezongen? We weten het gewoon niet. En als het dan echt doorbrak, begreep ik dat, dat Bach uh, dan maar een, een fluit, geloof ik, inzette? Of nou, nee, dat, zorgde dat, dat het. Ik geloof, niet, ik geloof niet dat dat een, een belangrijk uh, argument voor Bach was. Maar um, wat we wel zeker weten is dat Bach nooit vrouwenstemmen heeft gebruikt op dit soort mm -hmm. partijen. Het dus het stuk wat we net hebben gehoord, is zeker niet door een vrouwenalt gezongen in Bach's tijd. En dan komt wat dus overblijft, is dan ook een, een persoonlijke keuze. Ik, ik hou geweldig van het feit dat een, een falsaterende mannenstem, een, een, een countertenor he, ja. of een contraalt, zoals we die net hebben gehoord, dat die eigenlijk hoog zingt in plaats van een vrouwenstem die laag moet zingen. Dat is ook wat je precies hoort in dit stuk. Het is, het is een, een partij die nog boven de tenorpartij ligt en die, die als het ware dan een, een enorme presentie en helderheid heeft waar vaak een vrouwstem in het lage register een hele andere uitstraling krijgt. En uh, ik, ik, dat is dus een smaakkwestie. We weten niet goed hoe, het heeft, hoe de stemmen hebben geklonken die Bach heeft gebruikt... als dat al een ideaal zou zijn om dat nu nog uh, te willen nadoen. Ja. En, en we kunnen alleen maar naar best, uh, naar best uh, bevinden proberen dat uh, te bezetten. Zijn er wel grenzen aan, aan de Matthäus -pension? Zijn er wel dingen die wat u betreft echt helemaal niet kunnen... Ja, uh, hoe ga je om met erfgoed? Uh, ik, uh, ik, ik ben niet bang aangelegd. Ik, ik, ik uh, voordeel ook niet mensen die, die heel anders zetten of die, uh, die arrangeren. Ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden een theatervoorstelling gezien... gezien die gemaakt was op basis van de Matthäus pas, uh, Passion. Uh, ja, dat kan op een bepaalde manier ook aangrijpend zijn... Uh, er is een Mezing Matthäus, er is een pop Matthäus... Ja. er is een televisieprogramma ja. waarin delen van de Matthäus... worden gezongen door bekende Nederlanders. Kijk, uh, ik, ik, bij, bij dat soort uitingen zeg ik vaak tegen mezelf... Uh, dat ik wel gelukkig ben dat ik er niet aan mee hoef te doen. Maar van de andere kant, uh, wellicht brengt het uh, een aantal mensen bij Bach. En dan, ja, in mijn visie zijn er dan toch weer mooi... een paar zieltjes voor de, voor de zaak gewonnen. Dus ik, heb, ik, ik, ik, pas, ik pas er toch wel op om daar een veroordeling over uit te spreken zei het, als je natuurlijk op een gegeven moment... kom je op, op het gebied van goede smaak of smakeloosheid... En ja, dat is een heel subjectief gebied, natuurlijk. Daar zullen, daar zullen mensen verschillend naar kijken. Nou, vorig jaar is er een, een boek verschenen, een essaybundel over de Matthäus Persoon. is volgens mij uitgegeven door de Nederlandse Bachvereniging. En daar schreef uh, muziekjournalist en muzikus Emiel Wennekes in. Uh, die, die refereerde aan een, een tekening van Fokke en Sukken. Fokke en Sukken zitten in Naarden. En dan zeggen ze: Psst, Sukken, welke solist zingt nu eigenlijk de Paashaas? Ja. Uh, dat geeft toch wel aan dat de popularisering van Naarden en van de Matthäus Persoon wel heel ver gevorderd is, nou, kan, kan, het, kan het te ver gaan met de Matthäus? En dat het ja, daardoor dat, ook kan, dat kan natuurlijk verliest. altijd, maar ik, ik durf het, zoals u het nu formuleert, niet over naarden te zeggen. Daar, daar heb ik in het loop van mijn leven toch een heel groot ontzag er er voor nog gekregen. nog naar de Ik zei het dat die vragen. tekening niet helemaal onzin is, want ik denk dat er uh, in dit in onze tijd wel veel mensen naar de muziek van Bach luisteren... zonder dat ze eigenlijk een idee hebben waar die eigenlijk voor gemaakt is. Dat is niet alleen bij het passieverhaal. Veel jongeren kennen dat verhaal gewoon niet meer. En uh, tenzij je daarin duikt of een goede vertaling mee leest... Weet je dat dus ook niet als je naar de nee, muziek luistert. Nee. Dus wat dat betreft is die is die, is die, uh, die, die cartoon eigenlijk helemaal niet. zo gek nog niet. Nee, We krijgen ook een vraag daarover van Joop Brunenberg. Die schrijft ons... Ik ben wel benieuwd wat de heer van Veldhoven vindt van muziek van Bach... uitgevoerd op moderne instrumenten. Zoals orgelmuziek van Bach op marimba of op klassieke accordeon. We dus ja. gaan even de grenzen opzoeken nu, hè? Ja, ja ik weet het gebeurt allemaal. Ik... Uh... Ik kan alleen voor mezelf spreken. Dus, dus ik, ik, Nogmaals, ik, uh, ik zal de wereld niet veroordelen op dit punt. Uh, maar voor mezelf sprekend vind ik wel een heel duidelijk voelbare grens... dat, uh, dat ik meen aan een muzikus te horen... of die uh, serieus uh, werk gemaakt heeft... van zich in de wereld van Bach te verdiepen. Bach is geen makkelijke componist. Je pakt hem niet uit de kast en doet dan even een stukje van Bach. Dat hoor je eigenlijk vrijwel meteen. Overigens zou je dat ook horen... als datzelfde stukje oppervlakkig op een brokviel wordt gespeeld. Uh -huh. Dus wat dat betreft moet je ook uh, uh, eerlijk naar het zijn. Het ligt niet het ligt alleen aan het instrument. Je kunt op een, uh, op een modern instrument ongelooflijk indrukwekkend Bach spelen. Maar dat zit dan misschien meer in het hoofd... dan in het instrument wat je hoort. Er uh, komt ook een flink stuk hard bij. Dat is al moeilijker te beschrijven. Maar uh, Bach... Bach heeft beide elementen nodig. En een snelle Bach um, straft zich wel heel vaak af. Daarvan heb ik het gevoel van, ja, dat is eigenlijk... Wat we nu horen is alleen maar buitenkant of oppervlakte of, uh, of smakeloos. Want wij, wij spraken met een lid van de artistieke commissie van, uh, uh, uh, van, uh, van de Bachvereniging. En fluitist in uw orkest, Mart, uh, Martin Rood. En hij zei tegen ons: Je kan de Matthäus Passion uitvoeren met een accordeonorkest. maar da daarmee raak je steeds verder weg van het origineel. Vergelijk het met een reep chocola waar een wikkel om zit. met een afbeelding van de Nachtwacht. Dat is een leuk plaatje, maar het zegt helemaal niks over het origineel. Als je die nooit ziet heb je eigenlijk geen idee van het origineel. Je krijgt toch een afgeschraapte versie. En dat is jammer, want je wilt de kern van het stuk overbrengen. Ja, ja ik denk dat hij dat daar een heel wijs woord zegt. Uh, maar dus, uh, kijk... Een kern die u, na al die jaren onderzoek naar Bach uh, en naar, naar Matthäus persoon eigenlijk uh, steeds probeert te vangen... maar toch steeds weer opnieuw benaderd en bekijkt... en dus misschien niet helemaal kunt vangen... Ja, dat, daar hebt u denk ik gelijk in. En, en, en dat overkomt ons allemaal. Het is, het is indrukwekkend hoe de muzici om mij heen... eigenlijk blijven zoeken naar die waarheid. En, en, nou ja, Bachel is ons allemaal op een bepaalde manier een beetje voor. Maar wat Martin Rood ook zegt... is dat um, dat, dat dus een goedkope reproductie... natuurlijk nooit de impact kan hebben van, een, van, het, van het ware kunstwerk. Van het ware kunstwerk. Ja. En dat is in muziek eigenlijk niet anders. Uh, interessant is de vraag of iemand die echt zich in Bach heeft verdiept... Uh, uh, neem maar even als voorbeeld een clavicinist die 25 jaar lang... echt ongelooflijk intensief met Bach's muziek op klavicin is bezig geweest... en dan besluit om diezelfde muziek op een piano te gaan spelen... of die dan daarmee overgaat naar onzin, dat geloof ik niet. Ik denk eigenlijk dat er zo'n groot deel in de muziek van Bach is... Uh, wat zich ook een beetje boven het medium uh, verheft. Maar dan is eigenlijk bepalender dat diegene een serieuze poging heeft gedaan... om bij het origineel te komen. En niet een snelle, oppervlakkige poging ja, heeft gedaan. Ja. Uh, maar het is, uh, uh, het is een wijs woord wat Martin Rood, Rood zegt. En hij kan het zeggen omdat hij zelf tot de muzici behoort... die eigenlijk, ik zie het elk jaar gebeuren, die... Nou ja, alsof hij voor het eerst weer de Matthäuspassie gaat spelen. Dat is ongelooflijk. Samen met veel collega's van hem zie je dan die muzici zich voorbereiden op de Matthäuspassion. Een stuk wat ze misschien wel honderd keer hebben gespeeld. En het ziet eruit alsof ze het morgen in première zullen gaan brengen. Ja. Dat is een ongelooflijk indrukwekkend. Uh, gezicht. Hij, hij is waarschijnlijk net zo begeestigd, maar dat woord waarschijnlijk, uh, dat, dat mag ik niet meer zeggen, geloof ik, maar dat vind ik wel een mooi woord. Uh, gedreven, uh, uh, zoals u bent. Um, uh, uh, u, u leeft in, voor de Matthäuspersoon, persoon Dan leeft u een beetje voor de messen denk ik, nog wel. Dan is er heel lang niks, denk ik, hè? Nee, dat is niet zo wat u zegt. Want, want eerlijk gezegd... Uh, uh, ik ken eigenlijk nauwelijks slechte muziek van Bach. Helemaal niet, eigenlijk. Uh, en... U zou mij een even groot plezier doen met een mooie cantate als met, met, okay. de, met delen uit de Matthäuspersoon. Dus ik had Bach moeten zeggen? Bach. Oké, okay, Bach. Dan is er heel lang niks. Ook dat is niet waar. Ah. Want elke tijd heeft wel van die enorme uh, ja, winnaars... onder de componisten opgeleverd. En we kennen ze allemaal. Uh, Monteverdi in de, in de 17e eeuw. Of zelfs Boekstoede in de 17e eeuw. Of Purcell in de 17e eeuw. Maar in de 18e eeuw ook een componist, Steleman. Die kan toch ongelooflijk verrassen. Mm. Hij heeft ook wel uh, uh, simpeler muziek gemaakt, maar, maar, maar kan tegelijkertijd geniaal zijn. En, de twintigste en elke eeuw? tijd, en in de 20e eeuw, uh, we, we kennen de grote componisten van de 20e eeuw. Uh, dus u bent niet monomaan in uw liefde? Nee, maar tegelijkertijd moet je dan toch vaststellen dat in dat hele gezelschap Bach wel een volstrekt unieke plek inneemt. Ja, ik ga u nu dwingen om op dat tegeltje aan het werk te gaan. Want we zijn aan het eind van dit uur gekomen... Uh, ik rest mij nog te zeggen dat er dus een cd is verschenen... van de Matthäuspersoon in de uitvoering van uh, de Nederlandse BACH-vereniging... Uh, onder leiding van Jos van Veldhoven. Jos van Veldhoven die vorige keer iets over dirigeren... dat was in 2002 oh. op zijn tegel zetten. Ik ga eerst even zeggen dat zometeen twee dingen hierna komt. Margreet Reintjes gaat dan praten met Joris Volhoeven... voormalig minister van Defensie. En dan gaat het over het ingrijpen in Lib Libië... en de bescherming tegen de piraterij. En nu ga ik in alle rust luisteren naar wat onze gast Jos van Veldhoven op zijn tegel gaat zetten. Um, ik zit nog even te, te mag denken aan het formuleren. Natuurlijk. Nee, ik, ik ga erop zetten... dat wij Bach maar in de ziel van de wereld moeten laten wonen. Het kwam in mij op, omdat we leven in een tijd... waarin de wereldse verstand lijkt te verliezen hier en daar. En dan heb je hele krachtige mensen in de ziel van de wereld nodig... En uh, Bach is inmiddels al zo lang dood en heeft al eigenlijk zo zijn, 326... zijn bestaansrecht nee, nee, in die ziel bewezen. Nee. En het, het, het werkt elke dag weer opnieuw. Ik vind dat hij in de ziel van de wereld mag wonen, Bach. Misschien samen met uh, grote schrijvers of nou ja, mensen als Gandhi. Die, we zijn nog te dichtbij, maar Bach mag wel wonen. Dank u, meneer Van Veldhoven, dit was aflevering 2245. Morgen ontvangen wij het grote gitaartalent Isar Elias. Tot dan, Radio 1: Stof NTR brengt cultuur. Elke dag. Deltaloid heeft goed nieuws.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Wanneer kunnen we op vakantie naar de maan? Van de eerste raketlancering 85 jaar geleden... tot de eerste eigen missie van Labyrinth de Ruimte in. Vanavond om 10 voor half 10 op Nederland 2 ontdekt Labyrinth de hemel.